5 over 5 geworden inmiddels al bij Radio Els 558. We waren wat te laat, maar helaas, helaas, helaas. Je hoorde de Elsplaat uit 1979, die geweldige plaat. Sweet Louise Louise van Aionogheus. En daar gaan we eventjes voor kloppen. De is in de borden, de komende karat, En dan heb ik ook nog de recorder te laat aangezet. Dus uh, de podcastluisteraars die horen het begin helaas niet. Nou ja, kan allemaal gebeuren natuurlijk. Welkom luistervrienden en vriendinnen van Radio ELS 558. Tussen nu in de klok van een uurtje of zes is het weer de dinsdagse afwashow. Het is vandaag dinsdag 10 november van het Jaar des Allas 2015. En het is met recht echt herfstweer. weer. Ik moest net even het hek gaan sluiten van kantoor en je komt gewoon helemaal verzopen weer terug. Ja, het kwam even met bakken uit de hemel. Het is nu weer even droog, maar het is verder hard waaien en het is donker en de maan schijnt door de bomen en het is bijna weer Sinterklaas. Hè? Wat gaan wij hier doen dit uurtje? De bekende dingetjes weer verkeer, wat nieuws en wat andere dingetjes en we hebben muziek van Greenfield en Goop van Real to Real en met stuntman nooit van gehoord. Davy Dave Davies, het staat er hier een beetje vreemd. Mike Oldfield en Maggie Reilly. Dat is zo'n heel mooi plaatje uit 1984. De Golden Earrings, nog met een S aan het eind. Joe Dolan, The Third World, Los Bravos, die heb ik gisteren al op Facebook gezet. Dat is echt een geweldig plaatje, vind ik zelf. De Spencer Davis Group, de Cats komen weer eens een keer langs. Fleetwood Mac draaien we hier ook regelmatig en we beginnen zoals gebruikelijk met een plaatje van 50 jaar geleden uit 1965. En dit keer is het een bijzonder plaatje hoor. Hollandstalig, hier is Rijn de Vries en Betsy. Vlak bij de haven staan heel oude huizen. Somber en donker, bavallig en koud. Där wohnt en meisje, Ze noemen haar Betsy. Zij is het meisje, Dat veel van me houdt. Kaal en versleten, Zijn Betsy, Haar kleren, Ondanks die kleren, Hoort Betsy bij mij. Thuiss vill ingen människa Van män meisje iets weten. Toch gaat män liefde Voor haar nooit förbi Betsy, ik hoor toch bij jou Nooit wil ik een ander als vrouw Ook al woon je in en krot met het huis kapot je weet toch hoeveel kwaal je had nacht lig ik rustloos te dromen ik zie hoe je wacht in die sombere straat dag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 Aar haar u gekomen gisteren vond men haar in de vuur betijt or toch wijau nooit wil kun ander als vrouw mijn geluk is voorbij jij bent niet Weer bij mij, Patsy, straks kom ik bij ja. Het zielige verhaal van 50 jaar geleden over Patsy die zelfmoord pleegde en... De zanger later ook, uh, tenminste in het liedje dan natuurlijk. Hè. 87 files in Nederland en de langste die staat op uh, de A27 Almere-Gorkum... tussen knooppunt Emnes en knooppunt Rijnsweerd, maar liefst 16 kilometer. De ava Show. All Radio Else 558. Loving you is the right thing. Change things Dat is trouwens wel mooi. Radiotelepathie noemen ze dat. Uh, ik was te laat, maar een luisteraar die was ook te laat. Dus dat kwam even mooi uit. Je hoorde, you go your own way. We gaan allemaal onze eigen weg uit 1977 van Fleetwood Mac. En het klopt wel, want het is inmiddels al kwart over vijf. En normaal doen we het nu met nieuws al maar een plaatje of vier, maar ik heb pas een paar plaatjes gehad. Dus we gaan nog even lekker door met de muziek. Hè? Het was deze uit 1970 van de Cats en met wonderschone Magical Mystery Morning. Mystery morning De Afro-show 24 uur per dag De Vergeten Hits Goedemiddag, dit is Radio Els a man i can take it away and say that it's mine You smile from a distance and live in a tree, Holding out a welcome hand just for you and me Money is chocolate wrapped in a silver cloud Everybody were, but no one is allowed There's no tomorrow, only today When it rains, it rains lemonade So come with me and meet a man Whose job it is, it's selling all this time I swear over de klok van vijf uur geworden hier op Radio Els 558 en je luistert naar de afwasshow tot een uurtje of zes of iets langer want we zijn ook later begonnen en dit nummertje was een beetje slechte kwaliteit tenminste zo erva ervaarde ik het op mijn hoofdtelefoon het is uh, wel een mooi plaatje trouwens hoor ja ja het is allemaal time seller. we hebben het weer over de tijd van de spencer davis groep uit 1967 ja ja ja we gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurde vandaag in nederland de telecomconcern KPN spant zich in om buitengebieden te voorzien van snel internet. Het bedrijf kondigde dinsdag daarvoor de eerste stappen aan waarmee een kleine 100.000 huishoudens zijn geholpen. KPN heeft de oplossing internet buitengebied via 4G de afgelopen maanden uitvoerig getest in het Groning, Groningse Loppersum. Volgens KPN zullen de komende jaren circa 300.000 huishoudens in het buitengebied gaan profiteren van snel breedband internet. Dit wil het bedrijf onder meer bereiken door de uitrol van glasvezel naar kleine dorpen en de inzet van nieuwe technieken over het bestaande kopernetwerk waardoor de internetsnelheid fors toeneemt. De Rijksoverheid is via diverse uitkeringen aan gemeenten het meeste kwijt aan een inwoner, inwoner van Heerlen. Per inwoner van de Limburgse gemeente stroomt er 3468 euro uit Den Haag naar het zuiden. De landelijk gemiddelde uitkering per hoofd van de bevolking ligt op 1947 euro. Slechts drie gemeenten ontvangen, ontvangen minder dan 1000 euro per inwoner. Bloemendaal, Midden-Delftland en Blarikum blijkt uit de dinsdag gepubliceerde appas van Rijksuitkeringen 2015. Het Erasmus MC in Rotterdam laat vanaf deze maand alle bedden en matrassen schoonmaken door robots. Het ziekenhuis stapt als eerst in de wereld volledig over op de machinale reiniging. Bedden zullen voortaan door een gerobotiseerde wasstraat gaan. Volgens het Erasmus reinigde robot wasstraat er wasstraat efficiënter dan mensen hadden dat kunnen. Ook is in de nieuwe methode beter voor het milieu omdat er geen zeep en minder water aan te pas komt. Het waterpeil in de Rijn is bijna 40 jaar lang niet zo laag geweest als nu. Het record werd maandag verbroken melden Rijkswaterstaat vanmiddag. Nederland kampt op dit moment met de laagste aaneengesloten laagwaterperiode op terrein sinds 1976. Het record uit het extreem droge jaar 1976 was 120 dagen achtereen laagwater op terrein. De lage waterstand is erg lastig voor schepen. De diepgang op de rivieren is verminderd. Schepen kunnen hierdoor minder lading vervoeren, al dus Rijkswaterstaat. De dienst verwacht dat de situatie de komende dagen niet zullen veranderen. Dit is är muziek musik, Ja, ja, ja, ja. Vi går even till 1976 med Jimmy James och de Vagabonds. En now is the time. Now is the time to set things right. We need to open our eyes Revolution is no solution We ought to realize Now, Now is the time to set things right Now, Now is the time to see the light Set things right Set things right. Now, now is the time we should unite. We don't need revolution. We just need to open. Set things right Now! Now is the time To see the light Looking back To see the future Entering The age of nuclear Now is the time To set things right need to open our eyes. Revolution is no solution. We are Right. Het is nu de tijd om wat dingetjes recht te zetten. Dat schijnt het te zijn volgens de Jimmy James en de Vagabonds. Nou is de tijd met 1976 Gewoon een heerlijk lekker uh, meedoen-plaatje zoals dat heet. En dan zijn we nu toegekomen aan dat plaatje wat ik gisteren al op Facebook heb gezet. En die is zo allemaal prachtig. Tenminste vind ik persoonlijk. Laat maar eens weten op uh, de Facebookpagina van Radio Els wat je ervan vindt. Het is, komt allemaal uit 1966. Het is van Los Bravos en het is getiteld I Don't Care. to be someone's gonna say that I Hör själva The Show med Ferry. Power Music in the After Show Oh ja, lekker als chocolademelk met een flinke scheut rumde door, daar zijn wij hier wel gek op hoor, als we hier een programma aan het doen zijn, want dat is zwaar genoeg natuurlijk. Je hoorde uit 1979 wat reggae van the third world, dat waren allemaal van die uh, mannen met dat rastaar en dat heette allemaal Now That We Found Love. Zometeen weet je nog wel, maar we gaan eerst even naar Joe Dolan uit 1969, een prachtig nummertje met Make Me an Island of Make Me an Island, ja zoiets. Different size, different girls every day Different names, different games Took my breath clean away But I'm changed Shifting ground That's the life I've seen But I'm tired Uninspired And I've wiped my slate clean You are mine Ook wel hoor. ik ga mezelf voor mezelf een eiland maken en weg hier je Make Me an Eiland uit 1969 van Joe Dolan. Pom, pom. Even papiertjes gaan zoeken. En dan is het inmiddels de hoogste tijd voor, weet je nog wel, de tijdmachine van de Affashow, wat er allemaal gebeurde vandaag. Het is vandaag 10 november en dat is de 314e dag van het jaar en er komen er nog 51. In 1958 Sam Cooke en Lou Rawls raakten gewond tijdens een autoongeluk in de buurt van Marion in Arkansas, waarbij de chauffeur van hun auto om het leven kwam. En in 1965 vandaag het beeld van Pis wordt gestolen van zijn sokkel en dat is natuurlijk in België. Hè. In 1969 vandaag de eerste aflevering van Sesam. Sesamstraat. Uh, maar in Amerika heet het dan Sesam Street. Ja. Dus uh, het is nu weer een beetje een oproer hè, dat het weg moet of zo weet ik veel. Ja, ik heb het nooit gezien eigenlijk hoor. Ik kan alleen uh, die Pino Vogel me wel voor de geest halen en die mag ik eigenlijk niet zo. Nee, Maar dat is een persoonlijke mening. Vandaag in 1963 wordt de Nederlandse Beatles-fanclub officieel opgericht. Ook alweer lang geleden, 52 jaar geleden. 1674 vandaag. Nederland die draagt officieel Nieuw-Nederland over aan de Britten. De nieuwe naam wordt New York. Volgens mij was het Nieuw-Amsterdam. Maar goed. In 1918. De Duitse keizer Wilhelm II. wordt als vluchteling tot Nederland toegelaten. En hij zal verblijven in Huisdoorn. En daar ben ik wel eens een paar keer geweest op de fiets. Dat is echt heel mooi. Het is niet echt een kasteel, vind ik zelf. Maar. Het is een heel mooi uh, groot landgoed en zelfs zijn hondjes van de keizer die hebben daar een graf gekregen. En de grafsteentjes liggen er gewoon nog. En hij is daar zelf ook opgebaard in zo'n uh, apart huisje. Hè. In 1989 was de val van de Berlijnse muur. En dat gebeurde in de nacht van 9 op 10 november. En in 1885 was de demonstratie van de eerste motorfiets door de bouwer ervan, Gottlieb Daimler en Daimler bestaat natuurlijk nog steeds als automerk hè. Nou, Dan gaan we maar eens kijken wie er vandaag allemaal jarig waren of uh, geboren zijn. Dat was in 1433 Karel de Stoute, hij was hertog van Burgondië en hij overleed in 1477. In 1577 werd Jacob Katz geboren, hij was Nederlands dichter, jurist en politicus, hij overleed in 1660. En in 1683 werd George II geboren, hij was koning van Groot-Brittannië en van Ierland. En hij overleed in 1760, allemaal heel lang geleden hoor. 1925, is iets dichterbij. Richard Burton wordt geboren. Hij was een beroemd Brits acteur. Hij overleed in 1984. En Annie Morricono van die mooie filmmuziek Italiaans componist, was hij dan ook. Hij werd geboren in 1928. En in 1929 werd Wout Wachmans geboren. Hij was een Nederlands wielrenner, zeer succesvol. Hij is helaas ook alweer overleden. En dat gebeurde in 1994. Eugenie Herlaar, zij was Nederlands nieuwslezeres. Zij werd geboren in 1939. En Anita Witsier is vandaag jarig. Zij werd geboren in 1961. En in 1975 kwam de wereld Halina Rijn, Nederlands actrice en columniste. Dat waren de geboren nou alweer. Dan gaan we maar eens even kijken wie er overleden zijn uh, op deze dag. Dat was in het jaar 461 paus Leo de I... En dat was in 1938 Mustafa Kemal Ataturk. Hij werd 57 jaar, hij was de grondlegger en eerste president van het moderne Turkije. In 1982 overleed Leonid Brezhnev. Hij werd 75 jaar oud. Hij was een van de laatste leiders van politiek, leider van de Sovjet-Unie. En in 2011 Andy Tielman overleed op 75-jarige leeftijd. Hij was Nederlands gitarist en zanger van de Tielman Brothers natuurlijk. De rooms katholieke kalender hebben we ook nog de Heilige Leo door Grote. Ja, 461 ook leden hebben we net verteld. Uh, dan gaan we even naar de weer kijken. De laagste minimumtemperatuur was min 7,4 graden vandaag. Dat gebeurde in 1908. En het warmst werd het in 1977 met een hoogste maximumtemperatuur van 17,5 graden. De langste zon schijnduur was 8,1 uur in 1971 en in 1993 regende het maar liefst 19 uur lang. Welke moe we hebben we? Deze hè? Music ja, ja, on ja. internet. Radio Else. richting kwart voor zes toe hier in de avanshow op Radio Ls 558. Je hoorde uit 1968 de Golden Earrings toen nog met een S. En natuurlijk het overbekende dong dong dong dikki dikki ding, dong, dong dong dong. Ja, we gaan maar eens even kijken naar de Nederlandse snelwegen. Er staan 130 files, dus het is flink raak. 13,4 kilometer op de A1 tussen Goijmeer en Afrit Bunschoten. Vroem, vroem, vroem, vroem, vroom vroom vroom. vroom, vroom, vroom, vroom, vroom. 9,4 kilometer op de A2 tussen Vinkenveen en Maasen. En op diezelfde A2 11,1 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Culemborg en Zaalbommel. Ja, die staat er ook iedere dag bij. Hè? 12,2 kilometer op de A4 tussen Hoofddorp en zoeterwoude Rijndijk. 10,3 kilometer op de A9 tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Badhoevedorp, 11 kilometer op de A9 tussen Badhoevedorp en knooppunt Velzen. Dus alles staat daar een beetje vast. Uh, 9,4 kilometer op de A10 tussen knooppunt Watergraafsmeer en Oost-Zaarnetwerf. Hoe verzinnen ze al die namen? eigenlijk? 9,8 kilometer op de A12 tussen Maasbergen en Afrit-Oosterbeek. Oh, ja, er is natuurlijk altijd druk hè, richting Duitsland toe. 10,6 kilometer op de A12 tussen Arnhem, Noord en Zevenaar. Dan gaan we even vroem vroem naar de Randstad toe. Kijk of daar nog wat staat. Ja hoor, op de A13. 13,5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt prins Kloosplein en knooppunt... Klein Polderplein. Brom brom brom 11,7 km op de A15 tussen Meter en Echtel, tussen Gorkum en Nijmegen. Uh, broem, broem. 15,3 kilometer op dezelfde A15 tussen knooppunt Gorkum en Papendrecht. Ja, dat is wel raar vanavond, zeg. Jongen, jongen, 9,4 km op de A16 tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder. Kijk of we nog een lange hebben. Dit is allemaal kleintjes. Brom 13,7 kilometer A27 tussen Houten en Hilversum. Jongen jongen, 16,6 km A27, ook tussen Hilversum en Nieuwegein. Ja, Nieuwegein, dat is ook altijd de prijs daar. Dan is het altijd druk, ik heb dat wel eens gezien als ik dan op de fiets uh, onderweg weer naar huis ging, dan, oh, nog een keer Staterdam, oh, dat is oké, okay, komt hij weer, uh, dat heb ik zelf dan ook wel eens gezien, uh, als ik dan op mijn fiets zo die lekdijk uitkomt, dat is prachtig fietsen daar, en dan kijk ik zo over die snelwegen die over de lek heen gaan, over de brug bij Vianen, ja, het staat daar gewoon altijd vast, daar zo. En nota zeg maar een halve kilometer verder ligt nog een brug. En die staat er ook helemaal vol. Het is echt ongelooflijk. Er, er is maar één oplossing. Er zijn veel te veel auto's in Nederland. Nou ja, genoeg over het auto's in de Wij gaan lekker door met de muziek. We gaan naar 1984 met Mike O'Field en Maggie Riley. En het schitterende prachtige Allemachtige France. Taking on France.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 Dat je in deze tijd uitgebracht zou worden, zou er gelijk een actiegroep komen, want dit kan natuurlijk niet, hè? drinken op de dood van een clown. Je hoorde Dave Davies met Death of a Clown, het stamt allemaal al uit 1967. Het is inmiddels al acht minuten voor de klok van 6 uur geworden en we moeten nog een onderdeeltje doen, dat is ook alweer de klap op de knieënplaat. Ja, dat is een hele rare, hoor, een hele bijzondere. De klap op de knieënplaat. Sit jaloman right rätt I like to move it, move it. Manicute, I don't need no money. Original juice body. You want make my mad for for manicure? I don't need no money. Original juice body. You want make man mad up? I know when you fix a big man Those powder. When you fix a big op de knieënplaat die absoluut niet bedoeld is voor de doelgroep van de Ava Maar we hebben wel een andere luisteraar ermee gelukkig gemaakt. Want Soraya vindt dit prachtig allemachtig. Je hoorde I like to move it van Real to Real plus Mad Stuntman. Nog nooit van gehoord, maar het komt er ook uit 1994. En die muziek uit die periode, die volg ik totaal niet. Maar goed, het is wel leuk om eens een keer te horen natuurlijk. Morgen overdag verandert er niet veel. Het blijft zwaar bewolkt met een kans op wat motregen. Het wordt de graad of 14. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee is de wind vrij krachtig. In de avond neemt deze toe. Naar. Krachtig! Ja, het is eigenlijk iedere dag, hele week al een beetje hetzelfde weerbericht. Er het verandert niet veel, het is echt herfstweer. En die motregen, nou vergeet het maar, want er kwamen hier gewoon vandaag flinke buien naar beneden. Het volgende plaatje, ik heb er nog maar twee voor dan is het programma alweer afgelopen, zoals dat heet. Dat is eigenlijk voor mij bijzonder wel, want dat was een van mijn eerste singeltjes die ik kocht in 1972 als klein knulletje. Het is Greenfield Cook en het prachtige, allemachtige Don't Turn Me Loose. Goedenavond, je luistert naar de of Radio Els. The first day that we shared, I wondered if you really cared Though you kissed me with a smile I En dat is het tuentje van Gehoorzaamheid alweer. Hè? We deden de afwasshow vandaag voor. Dinsdag 10 november van het jaar. Dus alles 2015. En we hadden weer aardig wat mooie muziekjes voor je. Je kunt later de podcast nog even terugluisteren. Dus zei het dat je daar met het beginstukje moet missen. Maar goed, voor de rest hoor je alle muziek weer hoor. Uh, ik zou zeggen heel erg bedankt voor het luisteren. De laatste wordt er eentje van Ottawan uit 1981. Met Hands Up, Give Me Your Heart. Ook al een beetje een kletser. En... Uh... Daarna gaat de non-stop machine de muziekfabriek van Radio Els non-stop gewoon door 24 uur per dag. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. Bye bye, zwaai, zwaai.